12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. Goedemiddag. Forse aardbeving en tsunami-waarschuwing in Indonesië. De commissie De Wit onderzoekt bankencrisis en presenteert op dit moment het eindrapport. En De PvdA en de Pvv willen de hypotheekregels voor twee verdieners versoepelen. Er ontstaan wat stapelwolken op dit moment. Die groeien uit tot buien waarbij het kan onweren en hagelen. Er staat een matige zuidwestenwind en de temperatuur die loopt op naar zo'n 11 graden. Morgen dat wordt een vergelijkbare dag met ochtends zon en in de middag vooral buien. Ja, zometeen meer over de aardbeving en tsunami-waarschuwing eh, rond de Indische Oceaan. Eerst naar Den Haag. We gaan naar Irene Oostveen. Want uh, de commissie De Wit, die uh, de bankencrisis heeft onderzocht, die presenteert rond deze tijd het eindrapport. En uh, Irene, vertel eens, waar ging het ook alweer over? Ja, het. Uh... De commissie heeft onderzoek gedaan naar het optreden van de overheid... tijdens de bankencrisis. En dat uh, was in uh, eind 2008, begin 2009. De Nederlandse banken en de overheid die waren bang dat er een bankenrun zou komen. Er werd op dat moment uh, ineens uh, geconstateerd... dat duizenden mensen per dag overstapten van banken. Mensen hadden geen vertrouwen meer in de banken. En de banken moesten gered worden. En daarvoor zijn toen uh, tientallen miljarden... Euro's aan Nederlands belastinggeld uitgegeven. 6.000 euro per Nederlander. En de Kamer is daar steeds achteraf over geïnformeerd. De Witte gaat beginnen met zijn welkomstwoord. Dames en heren. Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie financieel stelsel... getiteld Verloren Krediet deel 2. De balans opgemaakt. Het rapport dat ik zo dadelijk aan u, mevrouw de voorzitter, mag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 op de problemen bij Fortis en hebben daardoor zeer laat ingegrepen. Het bedrag dat uiteindelijk is besteed aan de overname van de Nederlandse delen van Fortis, inclusief ABN AMRO, oplopend van 16,8 miljard naar 30 miljard euro, stond in geen verhouding tot de bedrijfseconomische waarde ervan. Het was vooral een prijs die in het belang was van de financiële stabiliteit, niet alleen in Nederland, maar ook buiten Nederland. De uitvoering van de reddingsplannen was op veel punten gebrekkig. De gebruikte waarderingen waren niet volledig. Minimaal 4 tot 5 miljard euro is niet in de waardering betrokken. Mede door gebreken in de informatieuitwisseling tussen het ministerie van Financiën, haar adviseur Lazar en de Nederlandse Bank waren de betrokken eindverantwoordelijken, te weten de minister van Financiën en de minister-president onvoldoende geïnformeerd bij de slotonderhandelingen. Ook bij de beslissing tot integratie van Forti Bank Nederland en ABN AMRO... is niet alle beschikbare informatie juist gebruikt. Een groot deel van de aanvullende investeringen kwam hierdoor onnodig als een verrassing. Dan nu ING. ING maakte zichzelf afhankelijker van risicovolle Amerikaanse hypotheken dan nodig... en reageerde in onvoldoende mate en te laat op de zichtbare problemen in de Amerikaanse huizenmarkt. De problemen van ING waren te weinig in beeld bij de Nederlandse Bank... die geen concrete actie heeft ondernomen bij ING... voor de val van Lehman Brothers Bank in september 2008. De problemen van ING kwamen daardoor, mede daardoor... pas zeer laat in beeld bij het ministerie van Financiën. In oktober 2008 werd ingrepen bij ING noodzakelijk, terwijl het bedrijf dagen ervoor... dagen eerder nog werd beschouwd als de dé voorkeurskandidaat, Nederlandse voorkeurskandidaat... om ABN AMRO over te nemen. Door te kiezen voor alleen een kapitaalinjectie van 10 miljard euro... bleef het kernprobleem van ING te weten... de risicovolle Amerikaanse hypothekenportefeuille echter bestaan... Het ministerie van Financiën wilde op dat moment geen directe oplossing voor de besmette portefeuille, terwijl deze mogelijkheid wel door de Nederlandse Bank en ING was geadviseerd. Een tweede ingreep bij ING, de zogeheten IABF-maatregel, werd daardoor noodzakelijk. Bij deze ingreep werd de besmette portefeuille wel aangepakt. De terughoudende opstelling van het ministerie van Financiën ten aanzien van het overnemen van besmette activa heeft geleid tot een zowel voor de staat als voor ING niet optimale oplossing met verregaande gevolgen voor ING en hogere risico's voor de belastingbetaler dan nodig was geweest. Vervolgens kom ik op de overige maatregelen. Het besluit tot ophoging van het depositogarantiestelsel tot 100.000 euro... was destijds in de crisis een verstandig besluit. De commissie beveelt aan om in Europees verband... de dekking nu weer omlaag te brengen tot 50.000 euro. Door betere voorlichting dient de kennis van de consument... van het depositogarantiestelsel te verbeteren. De noodzaak om spaartegoeden bij iSafe te garanderen staat niet vast... Het was immers in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de IJslandse autoriteiten om de IJslandse spaarders te compenseren. Gezien de maatschappelijke onrust is de toezegging van de minister van Financiën dat de IJslandse spaarders tot 100.000 euro hun spaargeld vergoed zouden krijgen wel te begrijpen. Het instellen van een faciliteit voor kapitaalverstrekking aan banken en verzekeraars ter waarde van 20 miljard euro was een nuttige en noodzakelijke maatregel. Er is 13,75 miljard euro gebruikt om het eigen vermogen van ING, Egon en SNS Real te versterken. Ja, we horen Jan de Wit, de voorzitter van de commissie de Wit... die het parlementaire, de parlementaire enquête naar het optreden van de overheid... tijdens de bankencrisis aanbiedt aan de Tweede Kamer. Hij is uh, ongemeen hard. Op de eerste plaats zegt hij dat hij bewondering heeft voor de daadkracht. Dus hij vindt het goed dat uh, oud-minister Bos en uh, de regering destijds... heeft ingegrepen en dat er uh, ook veel uh, belastinggeld is uh, gebruikt... om garantie te staan en om ABN AMRO over te nemen. Maar al met al zijn er grote fouten gemaakt volgens De witters Er is veel te veel betaald voor ABN AMRO. Hoewel het goed is dat de bank is gered. En daar zit meteen het probleem. Je kunt zeggen, het is goed dat deze brand is geblust... maar misschien is er te veel bluswater gebruikt. Maar als er niet was geblust, niemand weet wat het dan zou hebben gekost. ...naar het crisismanagement, naar de rol van de Europese Commissie de betrokkenheid van de Tweede Kamer en de financiële sector. Iedereen krijgt er van langs van de wit. Op de eerste plaats de banken, zowel de ING als Forte, als ABN AMRO... hebben onverantwoorde risico's genomen met het spaargeld... en met de hypotheken dat in hun bewaring was gegeven. Maar ook Nout Welling van de Nederlandse Bank is te passief geweest. heeft de crisis niet goed genoeg zien aankomen. Wouter Bos, die had meteen moeten ingrijpen bij ING, heeft daar te lang mee gewacht. En bovenal, hij had de Kamer veel vaker en vollediger en vroeger ook moeten informeren. Ook kritiek op de Tweede Kamer zelf, want de Tweede Kamer had geen genoegen moeten nemen... met uh, de informatie, de schaarse informatie die ze kregen van het ministerie van Financiën. En tot slot ook kritiek op Nelly Kroes, die vanuit Europa veel te streng zou zijn geweest voor Nederland... bij uh, het uh, aanpakken van de bankencrisis. Jereen, je dit uh, speelde allemaal 2008, 2009. Uh, maar heeft dat ook gevolgen voor de huidige crisis? Nou, uh, op dit moment wordt er natuurlijk opnieuw met uh, Nederlands uh, belastinggeld... Uh, worden er uh, grotere crises bezworen. En wat uh, vooral van belang is uh, voor deze commissie en voor Jan de Wit... is uh, gebeurt dat dan wel democratisch? In hoeverre kun je van de Tweede Kamer uh, verwachten... dat ze in korte tijd van dit soort ingrijpen? beslissingen nemen met uh, belastinggeld. En daar gaan dan ook meteen zijn aanbevelingen over. Hij uh, beveelt aan dat er een uh, regeling komt waardoor de Tweede Kamer toch uh, geïnformeerd moet worden als er belangrijke besluiten worden genomen waarbij gewoon hele grote bedragen gemoeid zijn. Een soort gelijke regeling is er bijvoorbeeld ook als uh, Nederland in oorlog is of als ergens defensieactief is, dan kun je natuurlijk ook niet daar allerlei informatie over geven aan het publiek. Maar wij aan de Tweede Kamer. Zo'n soortgelijke regeling willen ze dus ook voor uh, uh, het optreden bij een financiële crisis. De Kamer gaat er nog over praten. Daar zullen ze het wel mee eens zijn met, uh, met zo'n regeling. Uh, zeker, maar dat blijft natuurlijk ook uh, ja, ingewikkeld. Want uh, uh, dit soort informatie is ook gevoelig. Je kunt dat niet met te veel mensen delen. Want uh, als het eenmaal bekend wordt bijvoorbeeld dat de staat een bank gaat kopen... dan kan dat ook weer invloed hebben op de prijs die je daar uiteindelijk voor uh, gaat betalen. Dus er zal nog flink over gediscussieerd moeten worden... hoe die regeling er dan precies gaat uitzien. Nou, Luister jij nog verder naar uh, meneer De Wit. Dan uh, horen we jou graag om één uur weer terug in het uit gebreide NOS-bulletin. Uh, voor dit moment dank je wel, Irene Oosteen. Nu naar Indonesië, want uh, zoals al te horen was op deze zender... daar heeft een zware aardbeving plaatsgevonden. Zo'n 500 kilometer voor de kust van Aceh in Noord-Sumatra. 8,7 op de schaal van Richter. Een tsunami-waarschuwing is er afgegeven voor de hele Indische Oceaan. Femke Goudbeek, seismoloog bij het KNMI. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, kunt u al meer vertellen over uh, waar die aardbeving door is veroorzaakt? Uh, ja, die aardbeving die wordt veroorzaakt door de uh, platentectoniek, zoals we dat noemen. Dus de, de aardkorst die uh, botst heel hard tegen elkaar voor de westkust van Indonesië. En, en uh, nou is het risico, want er is een tsunami waarschuwing afgegeven. Um, weet wel meer of die aardbeving ook een tsunami heeft veroorzaakt? Uh, nee, helaas. Dat weten we op dit moment nog niet. Ik verwacht dat wel binnen heel korte tijd wel te weten, maar dat is nog onbekend. En het gaat om een, een groot gebied hè, de, de, uh, waar de waarschuwing voor geldt? Ja, de aardbeving die was ten westen van Indonesië. Dus voor het hele gebied rondom die oceaan, dus Indonesië, Thailand, uh, India, daar geldt die warning voor. Die, die tsunami waarschuwing geldt ook voor dat hele gebied? Uh... Ja, want als er echt een tsunami uh, is veroorzaakt... dan gaat die golf uh, ja, dat hele gebied rond. Mm -hmm. um, we hoeven niet zo heel ver terug in de geschiedenis. 2004, tweede kerstdag. Uh, toen, toen waren er 230.000 doden te betreuren door uh, een, een aardbeving met, uh, met tsunami. Mm -hmm. um, nu bijna op dezelfde plaats. Hè? Dat, dat, dat is te verklaren door, uh, door dat, uh, wat u net zei, die, die platen die op elkaar botsen? Ja, dat klopt. Het is daar een, een seismiek, seismisch, zeer actief gebied. Uh, dus de kans dat daar grote aardbevingen voorkomen, die is heel groot. En uh, ja, het was niet zo lang geleden, maar nu dus helaas alweer. En, en daar is niks in te voorspellen verder. Dat, uh, je weet van, dat dat een risicogebied is, maar meer dan dat kun je niet zeggen? Nee, precies. Je weet dat daar grote aardbevingen kunnen gebeuren... maar wanneer dan de volgende gaat gebeuren, dat weet niemand. Heeft wel een, uh, want u meet dat ook in, uh, in, in de beeld. Uh, heeft u ook al iets gezien, want dat, dat is een, nou, ruim een uur geleden is dat gebeurd... Uh, of, of er naschokken te zien zijn? Uh, nou, we hebben de, de hoofdschok zeker heel goed gemeten. Uh, ik heb uh, op dit moment geen zicht op of wij ook naschokken hebben gemeten. En die, die, die hoofdschok was uh, 8,7 op de schaal van Richter, hè? Precies. Mevrouw Goudbeek, uh, seismoloog bij het KNMI. Voor dit moment dank u wel. Graag gedaan. Ja, en dan zou ik normaal gesproken zeggen... we schakelen nu over naar uh, Indonesië, naar correspondent uh, Michel Maas. Waar het niet dat hij uh, voor een paar dagen over is in Nederland? En hier aan tafel zit nu uh, Michel... Heb jij meer informatie van jouw contacten in, in Atje over de situatie? Ja, ik heb begrepen dat er inderdaad een naschok is geweest, uh, zo net. En die werd gemeld dat zou 6,5 op de schaal van Richter zijn. Dus die is aanzienlijk uh, minder sterk dan die eerste aardbeving. Maar verder zit iedereen nog te wachten op die tsunami. Komt die of komt die niet? En tot nu toe is die niet gekomen. De waarschuwing is nog steeds uh, intact... Alle mensen die in die kustgebieden wonen daar... die zijn allemaal naar hogere plekken, naar veilige plekken gevlucht. En ja, de, de, de eerste meldingen die nu van de meteorologen in Indonesië binnenkomen... zijn dat de kans op een grote tsunami, zoals die in 2004... dat die kans vrij klein is. Wat, uh, we hoorden net die, die uh, uh, mevrouw van het, van het KNMI zeggen... Uh, uh, binnen een uur na zo'n aardbeving kan het tot een tsunami komen. Maar daarna wordt de kans een stuk kleiner. Ja, de kans wordt steeds kleiner, want die, die tsunami dat is gewoon een grote golf. Die moet van de plek van de aardbeving naar de kust toe. Dat zijn 500 kilometer. En dat kost wat tijd, maar als die na twee uur nog steeds niet is aangekomen... kun je ervan uitgaan dat die niet meer komt. Hm. Heb jij uit, uh, uit jouw contacten berichten over schade, slachtoffers? Er zijn geen berichten over, er is gezegd dat er geen dodelijke slachtoffers zijn... voor zover nu bekend, dat is officieel bekendgemaakt in Indonesië net. En ook over schade zijn er geen berichten. Wel over dat, dat de aardbeving was zo sterk dat auto's heen en weer geslingerd werden. Dat mensen ook echt in paniek hun kantoren uitrenden, hun huizen uitrenden. Maar er zijn kennelijk geen gebouwen ingestort in de steden die in dat gebied liggen. Dus het, het lijkt mee te vallen. Wij horen jou later vandaag vast nog terug hier op Radio 1. Michel Maas, voor dit moment, dankjewel. Dit is het nos journaal. Het Dooralt Meegens. Syrië heeft beloofd zich aan het staakt het vuren te houden. Dat heeft de vertegenwoordiger van de VN en de Arabische Liga, Kofi Annan, gezegd. Als iedereen zich houdt aan het bestand, verwacht hij dat de situatie op de grond morgenochtend zal verbeteren. Er is verder further clarification van de Syrian autoriteiten dat wat ze mean en willen. is een that. De other forces, the opposition forces, would also stop the fighting so that we can see cessation of all uh, violence. Gisteren hadden de Syrische troepen moeten beginnen met het terugtrekken uit de steden, maar dat gebeurde niet. Het geweld leek juist op te laaien. Vooral in de stad Homs. Die geldt als bolwerk van het verzet tegen president Assad. Oppositiegroepen in Libanon en in Groot-Brittannië melden dat er ook vanochtend beschietingen waren in Homs en in Maraba. Uitkeringsinstantie UWV heeft vorig jaar meer boetes aan fraudeurs opgelegd... dan in het jaar ervoor. Er werden vooral meer mensen betrapt die ten onrecht een WW-uitkering hadden. Dat blijkt uit het jaarverslag van het UWV over 2011. De uitkeringsorganisatie pakt ook de uitkeringsfraude in het buitenland steviger aan. In negen landen, waaronder Duitsland en Marokko... werd vorig jaar voor 800.000 euro aan boetes opgelegd.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 met file op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn... tussen Deventer en Vorst, zeven kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. En de A348 vanuit Arnhem naar Doesburg... is tussen Velp en Rijden helemaal dicht. En dat heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Grote fouten bij aanpak van de kredietcrisis... zegt de commissie De Wit in haar eindrapport. Voor zijn aardbeving voor de kust van Sumatra... er is een tsunami-waarschuwing afgegeven... En de PvdA en de PVV willen de hypotheekregels voor twee verdieners versoepelen. Team voor half één, iets langer dan gebruikelijk. Dit uitgebreide NOS-journaal had te maken met de commissie De Wit... en de aardbeving in Indonesië, maar dan toch zo meteen. Frank Dumosch met lunch. Eindelijk buiten loungen, buiten flirten, buiten flaneren... in de nieuwste jurkjes van topmerken.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 Delen foto van jouw blije kind op de week Ik word blij van blije mensen. Dit is Radio 1 en CRV. Lunch. Frank Dumosch. Goedemiddag allemaal. Berlijn is hip and coming. De oude stad vol historie werkt als een aardige magneet op jonge en dynamische internetondernemers. Duitsland-correspondent Duitsland Wouter Meijer schreef samen mee aan een soort eigentijdse stadsgids. In het Mediaforum praten we met televisiedeskundige Bert van der Veer en de baas van de NTR, Paul Reumer, over een programma dat inmiddels al niet meer te vinden is op uitzending gemist, maar wij hadden nog een kopie. Goedenavond allemaal en welkom bij de grote Jezusquiz. Passion Jezus, Danny de Bunk en Siep van der Ploeg gaan vanavond een epische strijd met elkaar aan, want wie heeft er meer opgestoken van zijn muzikale kruisgang? Dat is zo meteen. Vandaag is er een, wel weer een reguliere quizkandidaat. Hij heet Hans Vrieler en hij komt uit Hengelo. Wilt u ook meedoen aan de quiz? Mail dan uw naam en uw nummer... naar nationale nieuwsquiz.ncv.nl Dit is Radio 1. Lunch. Sinds afgelopen nacht is de zendmast in Lopik weer volledig in gebruik. Afgelopen zomer werd de zendmast door brand getroffen... en daardoor hebben verschillende radiozenders op een beperkt vermogen uitgezonden... In de afgelopen maanden is de bedrading van het antennesysteem in fase vervangen. Maar sinds vannacht is alles dus weer zoals het was voor de brand. De Tweede Kamer besloot gisteren dat de publieke omroep de programmagegevens moet vrijgeven. Er wordt al decennia lang over de programmagegevens gesteggeld, maar nu lijkt de kogel door de kerk. De omroepen zijn bang dat veel abonnees zullen opzeggen, als derden ook een gids mogen uitgeven. De omroepen krijgen straks nog wel 1,9 cent per gedrukte gids, die wordt verkocht door nieuwe aanbieders. De Telegraaf is altijd groot voorstander geweest van het opheffen van het monopolie van de publieke omroepen. De krant is zich aan het beraden of het ook een gids op de markt gaat brengen. Voor het eerst zal een man solo de cover van het Britse Glossy L sieren. Het gaat om de voetballer David Beckham, die in juli op de voorpagina te bewonderen is. In die maand staat het bad stil bij de Olympische Spelen. Eerder stonden acteur Ewan McGregor en zanger Lion Gellinger op de cover, maar dan wel samen met een bekende vrouw. Het blad koos voor de voetballer omdat hij wereldwijd bekend is om zijn atletische vermogen. Ook vanwege zijn gevoel voor mode. Wat Beckham met de Olympische Spelen te maken heeft, het is geen flauw idee. Vorige week nam Katrien Keil afscheid van de kijkers van 5 op 2. Het middagprogramma dat niet meer terugkomt vanwege de bezuinigingen bij de NTR. Zometeen meer daarover in het Mediaforum. Maar Catharine Keil zit niet bepaald stil. Ze gaat op 26 mei voor RKK het Songfestival voor daklozen en andere cliënten presenteren. Omdat het leger des Heils 125 jaar bestaat. De bedoeling is dat daklozen en ex-daklozen Eurovisie-klassiekers gaan zingen. Het gaat volgens Keil niet alleen om de liedjes, maar ook om de mensen en hun verhalen. Overigens is ze ook nog bezig met, zoals ze zelf zegt, een paar mooie ideeën voor tv. Iets in de richting van een talkshow. Hij zit het koud. Twee dagen op Twitter. En nu al heeft Pele al meer dan 145.000 volgers. De Braziliaanse voetbalicoon liet in zijn eerste tweet weten... dat hij er naar uitkijkt om zijn leven met zijn volgers te delen. Wilt u hem ook volgen. Hashtag, of uh, sorry, ad uh, Pele. Dat is zijn adres. Acht Nederlandse journalisten zijn in de pen geklommen... om samen een reisgids te schrijven over de stad... waar ze al jaren door gefascineerd zijn. En dan heb ik het over Berlijn. Het gaat onder meer over hoe het komt dat allerlei kunstenaars en internetondernemers... zich in Berlijn vestigen in verlaten fabriekshallen. Een van die cijfers is NOS-correspondent Wouter Meijer. Wouter, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Waarom, Wouter, is volgens jou Berlijn zo aantrekkelijk voor uh, jonge internetmediaondernemers? Voor die mensen is het heel aantrekkelijk omdat er zoveel ruimte is. Je zegt dat het zelf, verlaten fabrieken waar je in kunt trekken. Er is letterlijk heel veel ruimte. Je kunt vrij makkelijk een kantoor of een andere ruimte huren... Veel mensen gaan met z'n allen op een kluitje zitten in zo'n grote fabriek... en daar samen uh, dingen doen, bijvoorbeeld inderdaad internetbedrijven beginnen. Maar er is ook figuurlijk heel veel ruimte. Het is redelijk goedkoop om te wonen in Berlijn. Ook het levensonderhoud is heel goedkoop. Dus je hoeft niet meteen winst te maken. Het is niet zoals in andere grote, dure steden in de wereld... dat bij wijze van spreken de investeerder na een week al opbelt en zegt... heb je al geld verdiend? Je kunt in Berlijn eigenlijk met je zakgeld een bedrijfje beginnen... en dan een tijdje ja, voor je uitklunzen voordat je wat hebt gevonden. Doet Berlijn ook actief iets voor deze groep mensen? Ja, niet heel erg veel. De, de, het gemeentebestuur rustte eigenlijk vooral heel erg uit op die enorme luxe die stad nou eenmaal heeft, al die ruimte. Uh, je moet je vooral voorstellen dat het toch echt privé-initiatief is en dat de overheid ja, daar wel heel blij mee is, daar ook goede sier mee maakt, waar er zelf niet zoveel voor doet. Maar nogmaals, er is genoeg ruimte om dat gewoon zelf te gaan doen en dat doen heel veel jongeren ook. En ook genoeg mensen die werk zoeken? Bedoel je mensen in Berlijn die werk zoeken? Ja. Nou ja, in Berlijn zijn heel veel mensen die werk zoeken. Berlijn heeft van alle Duitse deelstaten nog steeds de hoogste werkloosheid en het hoogste aantal mensen in de bijstand. Voor die mensen is het ook niet zo verschrikkelijk uh, aantrekkelijk, moet ik je eerlijk bij zeggen. Uh, dat soort werk is natuurlijk vooral heel leuk voor mensen die naar Berlijn toekomen. Het trekt heel veel mensen uit Nederland, uit Amerika, uit andere landen aan. En heel veel mensen brengen dus eigenlijk de nieuwe banen die er zijn, die brengen ze in feite zelf mee. Uh, voor de gewone bevolking van Berlijn is er nog steeds heel weinig werk, is het nog steeds een grote werkloosheid. Dus die mensen helpt het niet zo erg. Het is meer een soort humus die die stad... Biedt en waar heel veel andere mensen op inspringen. Je schrijft uh, zelf in, in de reiswits over de economie van de stad en de industriële gebouwen die nu een nieuwe bestemming krijgen. Is dat laatste iets, iets wat jou bijzonder fascineert? Ja, dat is wat de stad heel erg mooi, heel erg leuk maakt. Die ruimte uh, die je kunt gebruiken voor galeries, voor restaurants, voor clubs. Uh, die ruimte geeft je ook zelf het idee dat, dat in feite alles mogelijk is. Nou, ben ik zelf niet van plan om daar een bedrijf te gaan beginnen. Maar je hebt eigenlijk met mensen spreken elke dag als je door de stad fietst. Het idee dat alles mogelijk is en dat het gewoon kan. Dus dat is ook zo goedkoop dat dat heel erg aantrekkelijk is voor bezoekers, natuurlijk. Je kunt daarheen, je kunt die oude fabrieken vaak ook gewoon bezichtigen of wel bij de mensen binnenlopen. Gek genoeg vinden ze het vaak ook leuk. Ik neem wel eens mensen mee en ga dan eens even kijken bij zo'n. Groepje jonge ondernemers wat ze allemaal aan het doen zijn. En gek genoeg voelen ze zich daardoor helemaal niet gestoord. Maar vinden ze het juist heel leuk dat er belangstelling voor is. Maar is de stad, want ik, ik kan me het zelf ook, ik ben een paar weken geleden ook in Berlijn geweest. Ik kan me vooral nog herinneren dat in dat die oude gebouwen ook voor een deel ook echt letterlijk leeg staan. Maar doet de stad er actief iets mee? Net, net als bijvoorbeeld Amsterdam met het oude havengebied gedaan heeft. Ja, de economische druk is helemaal niet zo groot in Berlijn om er iets mee te doen. Na de val van de muren en de Duitse eenwording was natuurlijk de grote verwachting van Berlijn dat alle grote bedrijven zouden komen. Dat laten we zeggen, de hoofdkantoren van Siemens, BMW en Mercedes allemaal op de potstroom een plat zouden gaan zitten, bij wijze van spreken. Dat is niet gebeurd. Hè? Heel weinig bedrijven zijn eigenlijk naar Berlijn gekomen. Dus er is wel wat gebouwd voor die bedrijven, maar daar zijn ze niet naartoe gekomen. Toen heeft de overheid in Berlijn gezegd, nou ja, dan laat het maar gewoon aan het, aan het vrije spel van de markt over. Maar dat werkt eerlijk gezegd heel goed. Het is vooral iets van, van privé-initiatief. Uh, veel mensen komen naar Berlijn met een soort droom. Je kunt er ook in, in wegzakken, je kunt in die humus blijven rondspartelen. En af en yeah. toe komt er uit die humus ja, iets heel moois naar boven. Berlijn, woorden, de acht Nederlanders over de ziel van de stad. De gids wordt uh, vanmiddag gepresenteerd. Een van de mensen die daarmee schreef is NOS-correspondent Wouter Meijer. Dankjewel, Wouter. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, de Beatles, naar blokken. Het mediaarchief. Ja, gisteren begon BNN met de nieuwe reeks de allerslechtste chauffeur van Nederland. Volgens de omroep is het niveau van de kandidaten nog slechter dan vorig jaar. Vorig jaar ontsnapte presentator Ruben Nicolai aan de dood... toen hij tijdens de opnames werd geraakt door een auto. Gisteren ging dus een nieuwe groep brokkenpiloten van start... en dat leverde weer een hoop spektakel op. Maar niet zoals in de jaren tachtig... toen de trots met Terland Terzee in de lucht de achteruitrijrace uitvond... met André van Duin als commentator. Leuk die grootste deurtje open, hem mogelijk ik u vervrissing aan Die houdt deurtje ook open, op, dat maakt het de openstaan. Mooi, mooi, en hij rijdt gewoon door, zie je dat, hij rijdt gewoon door. Mijn gras, mijn gras, schitterend, schitterend. Hoor. Mooi, kijk, daar wouden ze eerst mijn commentaarcel neerzetten. Ik zei, ja, maar dat gaat niet door. Met, met een, een, een opvallend grote rol voor de, de dafjes... wat die bleek achteruit net zo hard te gaan als vooruit. Goed, talent te één in de lucht dus. Nee, gezegd, het langslopende amusementsprogramma van de Nederlandse televisie met 38 seizoenen. Dit is Radio 1. Lunch. Met in ons mediaforum Bert van der Veer, regisseur en tv-deskundige... en Paul Reumer, directeur van de NTR, hier een welkom. En ook tv-deskundige, hoor. Ook ah. tv-deskundige? Ja, vind ik wel. Die, die credits geef ik Dankjewel Bert. Goed, we hebben twee tv-deskundigen. Laten we even beginnen met Katharine Kels Ze was uh, een van de presentatoren van uh, de middagshow 5 op 2 van de NTR. Van jou, Paul. ja uh, jullie hebben besloten om ermee te stoppen, ja. uh, volgens het persbericht, vanwege bezuinigingen? Ja, dat is een beetje een ongelukkige formulering, want dat is natuurlijk feitelijk niet waar. Want de bezuinigingen die vinden pas plaats aan het eind van 2013, 2014. Maar het is wel een soort uh, voorbode. Kijk, het programma deed het lang niet slecht. Uh, Sterker nog, het was eigenlijk groeiende. Maar het was wel een programma wat uh, op de middag geprogrammeerd stond. En uh, wij uh, hebben gekeken naar, laten we zeggen, naar de toekomst. En eigenlijk besloten om te kijken om ons iets meer te richten op de uh, avondslots. En daar programma's voor te gaan ontwikkelen. Dus ja, dan moet je keuzes maken. Het Van de Vier tranen gehaald? Nee, het programma was vanaf het begin af aan. En ik weet dat Paul het op zijn bordje kreeg toen hij bij de NTR kwam. Dus het is lief dat hij het verdedigt. Maar het was een een tamelijk overbodig programma. Laat ik er wel bij zeggen dat het altijd vervelend is... voor mensen die aan zo'n programma hebben gewerkt... en daar hard aan hebben gewerkt, dat zoiets stopt. Maar dit was wel een heel erg een voorbeeld van uh, geld uitgeven op een plek... en op een manier die echt niet nodig was. Waarom was het niks zoals jou? Ja, uh, ik, ik ben niet helemaal exact op de hoogte van de taken die de NTR heeft. Als je hier het terrein op komt, zie je zo'n grote banner hangen... en daar staat dan informatie, jeugd-TV en educatie. Dus daar schiet je nee, ook al dat, niet dat, veel meer op. Nee, maar dat is wel ongeveer dat wat we doen. Ja, maar dat is, dat, is, dat is mij dan toch iets te ruim, moet ik ja. eerlijk zeggen. Ja, nee, dat is ook zo. <laughs> en ik vond het ook niet echt een... Ik bedoel, het was een veredelde vijf uur show... en dat is gewoon niet aan de NTR om zulke programma's te maken. Paul, het is niet aan de NTR? Nee, nou, dat ben ik natuurlijk totaal niet uh, met Bert eens. Uh, als uh, werknemer of als tv-deskundige? Als tv-deskundige oh, en werknemers... Van, de, van deze mensen. Nee, kijk, het programma is gemaakt in het kader van uh, onze educatieve taak, uh, een van de uh, vier hoofdtaken die we hebben. En uh, vanuit die afdeling educatie worden programma's gemaakt uh, die sterk lijken eigenlijk op uh, reguliere programma's, maar wel degelijk daarachter een uh, educatief uh, doel hebben. En dat ga ik, daar ga ik de kijkers en luisteraars nu niet mee vermoeien, maar dat was de opzet. En je kan erover discussiëren of je in die opzet wel of niet geslaagd bent, maar uh, jij weet net zo goed als ik. Maar dat zijn de meeste juist... programma's die je doet. Weet je, de helft lukt en de helft lukt niet. Of nee, maar goed, lukt niet goed, je helemaal. Je hebt zojuist de koffietijd onder educatieve programma's geschaard. Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Ik nee, heb ook het... een hoop van opsteken? Nee nee, nee, nee. De gedachte achter vijf u te is een, absoluut een andere dan die achter koffietijd of de vijf uur. Ik show heb ook naar gekeken om de thema weetjes te kennen. En, nee, uh, dan heb je iets van de gedachte opgepikt. Dat is je, goed. Het kan beter. Heren, it's all history. We gaan het zo meteen hebben over de grote Jezus-quiz. Hebben jullie die gezien? We kunnen ze niet wachten. Ja. Goed, is het, op... het geheel? Nee. Oh, <laughs> we gaan het zo meteen over hebben met Bert van der de Veren, Paul Reumer. U krijgt eerst dus de hoofdpunten van het nieuws van Dorot Meegens. Radio 1, het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een zware aardbeving. Zo'n 500 kilometer voor de westkust van Aceh in Noord-Sumatra. De beving had een kracht van 8,7 op de schaal van Richter. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de hele Indische Oceaan.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 werden vooral meer mensen betrapt die ten onrecht een WW-uitkering hadden. Blijkt uit het jaarverslag van het UWV. 2011 werd voor 800.000 euro aan boetes opgelegd... aan mensen die zoemelen met hun uitkering in het buitenland. En de radio-zendmast bij Lopik in IJsselstein is gerepareerd... en werkt weer op volle sterkte. Vorige zomer was er brand in de zendmast. Sindsdien waren verschillende zenders, zoals Radio 1, Radio 2, 3FM... maar ook Q-Music, slecht te ontvangen in delen van het midden van het land. De werkzaamheden zouden eigenlijk in januari al afgerond zijn... maar het liep allemaal wat uit. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. In het hele land ontstaan inmiddels stapelwolken en in het zuiden ook al de eerste buien. Verder is er vooral aan de kust nog ruimte voor wat zon. De actuele temperatuur ligt tussen 9 en 11 graden. Vanmiddag blijft het wisselen bewolkt en ontstaan er op steeds meer plaatsen buien. Daarbij is later in de middag ook een kleine kans op onweer en hagel. Het wordt vanmiddag uiteindelijk een graad of 12. en Daarbij staat een matige wind en die komt overwegend uit het zuidwesten. Vanavond zijn er eerst ook nog een aantal buien, maar later op de avond wordt het langzamerhand droger. Vannacht is het overwegend droog, klaart het hier en daar op en de minima die komen uit rond een graad of 3. Kijken we naar morgen donderdag, dan zien we opnieuw een afwisseling van die stapelwolken, ook zon en in de middag weer een paar buien. Nou, de temperatuur verandert maar weinig, het wordt opnieuw een graad of 12. De dagen daarna ja, dan neemt de kans langzamerhand op een bui wat af. Maar helemaal droog wordt het niet. De temperatuur ligt gemiddeld rond de graad of 12-13. Maar op zondag wordt het weer wat frisser... en steekt er ook een stevige noordenwind op. AWB-verkeersinformatie. files op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Deventer en Voorst, 9 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer open. Ook een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam, bij Schiphol... Daar staat inmiddels 4 kilometer en daar zijn drie rijstroken afgesloten. En de N348 vanuit Arnhem naar Doesburg is tussen Velp en Rede nog steeds helemaal dicht. En dat heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met Bert van der Veer en Paul Reumer. De EO heeft spijt dat zij afgelopen maandag de grote Jezus-quiz heeft uitgezonden. In eerste instantie zag de directie van, het EO, van de EO het helemaal zitten... maar de uitzending van de quiz zorgde voor veel uh, reacties. En die waren niet positief. Dat de quiz lollig was ingestoken, daar twijfelde nog niet meer aan... na het horen van uh, deze eerste vraag. Tot op de dag van vandaag worden er net als bij Elvis... nog regelmatig verschijningen van Jezus gemeld... waarvan sommigen echter op wel heel vreemde plekken... We zagen een paar opmerkelijke verschijningen en de vraag is: waarop is Jezus nooit verschenen? Voor één punt. En ik, het is een ja. multiple choice, dus ik geef jullie mogelijke antwoorden. A. Een koekenpan. B. Op een banaan. C. Op een fles rode wijn. Of D. Op een hol. Als je ah, bed van de Weer wil horen zuchten, dwars door mijn uh, kop, dan uh, ik het zo <laughs> juist. Joh, joh, joh. Ik vind het hartstikke leuk. Ik heb er net een, uh, een kwartier doorheen uh, ge gezept. Het is EO uh, Go's BNN. Kon je hem nog vinden dan? Uh, nee, ik, iemand had hem voor me gebruikt. Oh, okay. Uh, het, is, uh, het was uh, heel erg Nederland 3 gemaakt, en ik snap wel dat ze er een beetje van schrikken bij de achterband van Neo. Maar om er je excuus voor aan te bieden, ja, vind ik wel op, op, heel ver gaan. Een hoor. beetje, ik bedoel, wat, uh, mijn achtergronden zijn gereformeerd, dus ik heb echt recht van spreken, ja. en ik ben er reeds lang van genezen. Maar ik heb me plaatsvervangend beledigd gevoeld door dit programma. Ja. Een beetje demonstratie over water lopen, en mensen die op een, een biechtstoeltje moesten knielen om bekentenissen af te leggen. Wat overigens katholiek is, wij gereformeerd gereforme ja. gereforme ja, ja. doen zulke nou dingen niet. Nee. En, en dan, en, ja, het, het had echt door chef van Oekel gepresenteerd ja, moeten worden. En dan het, was het de Wim T. Schippers evenement maar eh, daar, geweest. Maar daarom zeg je, het EO uh, Goes BNN. En in die stijl en, was het gemaakt. Weet de, je? Het, is een, het is ook een stijlfigur nee, die ze gekozen hebben. De EO moet heel erg oppassen, zo langzamerhand. Want zo is het met de EO, de is er ooit gekomen omdat de NCV niet strikt in de leer meer was. Grip naar ja. het lijf van de NCV. En uh, als je niet uitkijkt, krijg je straks een EO uh, 2.0. Die je gewoon weer niet op tweede paasdag uitzendt, zoals het eigenlijk hoort. Want je hoort niet te werken op zo'n dag. Ja, of kan je zeggen dat de EO probeert aansluiting te vinden bij de huidige tijd. Ja, met dan, de Passion en met dit soort programma's. Ja, maar ik vind dat ze daar zelfs met de, met de Passion uh, fouten in maken. Dat, de, dat je daar uh, puur ongelovige mensen, die het hele verhaal niet echt goed kennen, uh, daar, daar neerzet. Paul, als je, als je de opmerking van, van Bert van der Veer even op, oppakt, hè, is ja. het ook niet zo het feit dat jij eigenlijk zegt, ze zijn goed bezig, want ze hebben goed gekeken naar Nederland 3, ze zijn het is, het is een beetje BNN. Dus eigenlijk is, is wat ik je hoor zeggen, dit is EO uh, 2.0. Nou, je ja, goed bezig. Dat, maar moet, is het, dat moet, het feit dat jij dat, dat ze zegt dat, al niet een, een, een, een, een nagel aan een doodskist? Ja, Best kunnen. Kijk, ze moeten zelf bepalen of ze goed bezig zijn, maar als ik het programma zie en uh, ik kijk naar het profiel van Nederland 3, dan kan ik me voorstellen dat het programma gemaakt is. Wat ik raar vind is dat je achteraf je excuus aanbiedt, want van tevoren weet je toch wat je gaat maken. Ja, en maak je, een dan of maak je dan je excuus voor het programma of maak je excuus voor de klachten die je krijgt? Dat is mij voor de vraag. Ja, misschien is de directie nog zo evangelisch dat ze met Pasen geen televisie kijken en de tape niet van tevoren. Ik heb begrepen dat ze van, van ben tevoren ben, uh, nee, als je dit, vindt, hoor, heb als je dit van van gezien hebt, dan zeg je: jongens, dit gaan we gewoon niet doen. Uh, het, het, het, ja, dat het, het pure ik... bestaan van Jezus werd ontkend. Hou okay, dat toch op? deze speciaal. Dan even dat punt bij de kop pakken. Uh, ze hebben het van tevoren uh, gezien, voor zover ik weet. Uh, hebben het goedgekeurd, is uitgezonden. Dan komt er vervolgens een bak uh, kritiek over de omroep heen. En dan zeggen ze: Ja, dit was ook niet handig, sorry. En dan zegt uh, Paul: zegt, Niet doen, stom. Nou, ik zou, ik zou nooit mijn excuus aanbieden voor het feit dat je klachten krijgt. Want je krijgt namelijk altijd klachten, wat je ook uitzendt. Ja, dat was dus... voor het programma wat ze gemaakt hebben. Ja, en dat vind ik een beetje raar, want dat weet je van tevoren. Je, je ziet het van tevoren, je zendt het uit. Om dan je excuus, dan moet je van tevoren zeggen: dan zenden we het niet uit. Achteraf je excuus aanbieden, vind ik in dat kader een beetje, ja, eigenlijk een beetje misplaatst. Ja, de EO heeft al vaker de eigen achterban verkeerd ingeschat. Dan zijn ze. Het kennelijk goed in. Tot slot, de uitzending is wel van uitzending gemist uh, gehaald. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Hè? Denk nee, dat... ook dat vind ik gek. Want waarom zou je niet nog een keer mogen zien, als je hoort waar de discussie over gaat, dan zijn er misschien mensen die zeggen, nou, dat wil ik wel eens nakijken. En dan is het toch een soort rare censuur dat je, dan, dat je er dan vanaf haalt. Ja, vind ik, ik vind wel dat de EO het recht heeft om het ervan er af te halen. Het is hun materiaal. Maar het, het smoort de discussie wel een beetje, dat we wel lezen. Ja. Nieuwvuur en de Volkskrant werken samen. De afgelopen tijd tokken ze samen op in Afghanistan om een verslag te doen van hoe het daar nu gaat. Gisteren was er een reportage bij Nieuwvuur te zien over de zoektocht naar politieagenten. In Afghanistan gaan ze dat doen door middel van een soapserie. Paul Reumer ja. van de NTR, een van de twee makers van Nieuwsuur. Ja. Uh, samen met de Volkskrant, waarom doen jullie dat samen? Nou, Dat is in dit geval puur een opportune samenwerking... omdat het niet zo makkelijk is in die landen je als journalist uh, te bewegen. En daar uh, een hele goede journalist zit die ook voor de volkskrant werkt. Opportun betekent geld? Uh, nee, gewoon omdat uh, je anders eigenlijk geen reportages kan maken daar. Het is niet zo makkelijk om daar op een goede manier... je moet heel veel verstand hebben van... Uh, de cultuur, uh, de gevaren, uh, om daar mensen naartoe te sturen. En er zit daar een hele goede journaliste en daar wordt mee uh, samengewerkt. En voor dit uh, uh, geval uh, komen er toevallig een aantal reportages uit... die zowel in de volkskrant als bij uh, Nieuwsuur te zien zijn. Uh, uh, maar dat is, dat is meer toeval dan uh, structuur. En in het kader van zuinigjes aandoen lijkt me dat een hele goede uh, beweging. Ja, maar het geld is in dit geval echt niet overwegen geweest. Het gaat over veiligheid en, en, en, en je mensen op een goede manier kunnen... Ben jij nog betrokken bij dat soort beslissingen? Of is het gewoon de hoofdredactie van Nieuwsuur die dat beslist... en uh, jij ziet het op tv? Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van Nieuwsuur. Uh, in dit geval is van tevoren wel even overlegd... over hoe wij omgaan met het inzetten van mensen in dat soort gebieden. En uh, dat is wel met mij overlegd. En dat vind ik ook heel uh, terecht. Het van der vier. je hebt zitten kijken. Wat vond je van de reportage? Ja, ik vond het heel bijzonder. Ik vond het vooral heel bijzonder omdat uh, als, uh, als jij met een... 3FM-microfoon op me af was gekomen en had gezegd: Weet je dat er in Afghanistan een politieserie is met een vrouw in de hoofdrol? Als je twee kamers was ik echt de mist ingegaan. Dan had ik gezegd: Nou, ik kan niet waar zijn, joh. Maar het was wel zo, een soort Afghaanse Angie Dickinson voor de wat ouderen onder ons. En wat ik een heel opvallend element vond, en dat mag echt nog wel eens uitgezocht worden, is dat die serie door Duitsland betaald wordt, las ik ergens. Wat een stuk veiligere manier van ontwikkelingshulp is dan daar polities op te leiden. En misschien wel een stuk efficiënter ook. Ja, absoluut. Effectiever, ik vind ook dat die in Nederland moet worden uit. Ik vind het een schone zaak van de NTR om op de vrijgevallen plek van 5 op 2 deze Afghaanse politie. Wij moeten even een gesprek over de missie van de NTR. Ja, dat kost echt dik. Ik kijken even ik op de zondagochtend kan programmeren. Ja, ja. Ik moet even de missie goed uit gaan leggen, geloof ik. Het wordt steeds breder hier. Goed, gisteren heeft de Tweede Kamer een knoop doorgehakt als het gaat om de programmagegevens. 100 jaar wordt er al over geknokt. Dat weten jullie beiden als geen ander. Um, Paul, is dit een ramp voor de publieke omboek? Want zo is het wel in het verleden steeds uh, voorgeschoteld. Nee, ik denk dat. De Gevolgen schromelijk worden overschat. Er zijn heel veel goede programmabladen al te koop. Dus ja, als de concurrentie er ook mee komt... heeft de concurrentie het volgens mij moeilijk. En bovendien, volgens mij kijken mensen tegenwoordig... op hun uh, elektronische programmagids, op een appje. Er zijn zoveel manieren al om te kijken... wat er vandaag en morgen op tv is. En hoe kers wat er over zeven dagen op tv is. Dus ik denk dat het effect veel minder groot zal zijn... dan waar mijn bang voor is. Wet is honderd uh, jaar overgestreden. De publiek om op, uh, had een verdienmodel, een, een goede melkkoe... Zeg maar, aan de programmabladen. Uh, maar Paul zegt achter dat het hele model is sowieso onderuitgehaald. Het maakt niet meer uit. Nou, ik vind dat Paul er iets zonniger nou. op denkt dan ik geneigd ben te doen. Want het is wel degelijk zo dat als je straks bij de Telegraaf... of bij de Volkskrant op zaterdag de volledige televisiegids krijgt... dat je dan bij jezelf denkt van... Goh, waarom heb ik eigenlijk nog de microgids of waarom heb ik nog de troskompas? Dat kan dan dus eigenlijk wel de deur uit. En laten we niet vergeten dat het Nederlandse systeem zo nodig is... dat abonnees van deze bladen meetellen als leden. Het hele systeem gaat weer aan, aan het wankelen op deze ja, maar manier. Die nee, maar de leden, die leden nee, zijn dat... straks belangrijker nooit. Ja, dat maar is helemaal door dit kabinet bedacht. Dus... Nee, maar, maar wat ik zeg, hè, ik ben niet zo bang dat nu die gegevens vrijkomen en één keer iedereen om die reden zijn blad op zegt. Uh, er zijn al... Voor uh, uh, uh, de record, Paul. Jij werkt van een die geen leden heeft. Ja, daarom. Dat is voor mij lekker, ma voor mij lekker is. makkelijk. Maar uh, het is natuurlijk wel zo. Kijk, er is in de afgelopen jaren zijn er al een miljoen bladen uh, minder verkocht dan, uh, dan voorheen. Dus er zijn al een miljoen leden verdwenen. En daar zit wel het probleem. De koppeling tussen het lidmaatschap van het blad ja. en het lid zijn van een vereniging, die uiteindelijk bepaalt dat je wel of niet in het Mag maar dit is toch wel weer een bijl aan de wortel van het hele systeem. Want die ja. leden zijn belangrijker dan ooit. Raar maar waar tegen de tijd ja, geeft maar ja, we zin. We in, maar dat heeft het kabinet helemaal bedacht. Er wordt uitgediscussieerd nee. over hoe het met de omroep verder moet in de komende jaren. Het houdt niet op bij bezuinigingen. Er zal gewoon echt moeten worden nagedacht over hoe uh, de licenties uh, over enige jaren verdeeld moeten worden. Want het, dat gaat aan het, aan het wankelen. Dat nee, ja, is duidelijk. Het bestel is natuurlijk zichzelf aan het veranderen. Hè, in dat zogenaamde 3-3-2 model. Misschien wat technisch, maar hè, dat, dat gaat gebeuren. Drie grote fusieomroepen, twee niet ledengebonden omroepen. En, en drie kleinere zelfstandige ja. omroepen ja. Uh, minus 200 miljoen uh, budget. Dus er gaat gewoon 200 miljoen weg. Dus die, die verandering die is gaande. Ja. Nou, uh, Daar hebben we wel eventjes uh, voor nodig. Wat een beetje een gemenige truc is, denk ik, vanuit de politiek... is om tegelijk te zeggen, je moet zo veranderen. Je leden zijn belangrijk... En, by the way, die uh, gegevens moeten vrijkomen... waarvan men weet dat dat mogelijk leden doet weglopen. Dus het is, het is, een, ik het is, een is niet met te winnen, zo langzamerhand. Nou ja, ik, ik denk dat het jammer is dat het vaak gaat... Uh, bij de publieke omroep over dit soort discussies. En veel te weinig over de mooie programma's die we maken. Of hoe je het bestellen ook in, in zou kunnen richten? Ik, misschien, ja. misschien ga ik nu uh, helemaal nat. Hebben jullie de slechtste chauffeur van Nederland gezien gisteren? Oh, dat wel. Nee, ik heb het dat niet gezien gisteren. Oh, dat is dat goed. Heb ik, nou, ik heb het niet in zich geheel gezien, maar ik heb, ben daar Wat er gisteren gezien. gebeurde nee, was dat een, een van, van de, van de acht uit. kandidaten, een, een, een dramatisch slechte uh, chauffeuse, uh, die ramt een oldtimer. Hebben jullie dat gezien? Een oude Volvo. Ja, ik ja. heb het niet oude gezien, nee, uh, Die man zat eruit en, en die zat 13 jaar een gesleuteld of zo, geloof ik. Aan die auto. Ik heb 13 jaar en deze. Die vrouw ja. ramt die auto ongeveer ongeveer tweeën? Ja, dat is mm -hmm. schrikkelijk. Ja, 13 jaar heb ik aan deze auto gewerkt. En 13 jaar werk, elk onderdeel ja, is door vrouw, mijn handen gegaan. Het mooie is dat die, vrouw, die mensen die meedoen aan dit programma. hebben gewoon een rijbewijs. Hoe ze daar aangekomen zijn, mag Joost weten. De uh, maar zij hadden ze, ze had dit ook kunnen doen. als er geen camera's ja, bij waren geweest. Dus dit is echt een, een schoolvoorbeeld. van een zowel educatief, NTR. Als uh, uh, verstrooiingsprogramma. Maar zit er een, een, een element van verantwoordelijkheid bij die programmamakers? Het is niet zo dat ze uitgelokt is om dit te doen. Maar ja, het is, de setting is natuurlijk wel om te laten zien hoe slecht ze is. Ja, maar ze is niet expres tegen die uit aangereden. En het is niet geen opzetje geweest. Dus nee, ik vind, dat, dat vind ik niet de verantwoordelijkheid van de programmamakers. Nee. Ligt er toch een beetje verantwoordelijkheid bij die programmamakers, Bert? Er ligt altijd heel veel verantwoordelijkheid bij programmamakers. En we hebben niet op de achterbank van die auto gezeten. Dus ik neem aan dat die cameraman niet plotseling heeft gezegd. Hoe zit het eigenlijk met uw seksleven? Waardoor ze tegen de volvo aanknalden. <laughs> maar uh, ja, televisiemakers zijn natuurlijk wel. Uh, is, we, zijn, we zijn wel een beetje tuig. Dus een, een ah, beetje. Kijk, een beetje beter, opstoken, kijk, kijk nou ja, weet, deze man opstoken. Deze waren, Big Brother ze, naast mij. programma programmamakers waren natuurlijk dolgelukkig toen dit gebeurde. Dat is natuurlijk een stuk van die juiste eh, achterbank. En laten we dus, hopen dat de volvo hersteld wordt. Maar hier het is niet. Ja, dat ze er een beetje bij schokken. Niet de schuld van de programma maken dat die mevrouw niet vol van reed is. Ja. Als het wel zo is, zou dat schandalen zijn overigens, maar daar geloof ik helemaal niks van. Het zal wel voor moeten geven. Die man kwam bijzonder van rechts. Hoe, hoeveel duidelijk te <lacht> hebben allemaal. Paul Reumer, directeur van de NTR en Bert van der Vier, regisseur en mede-televisiedeskundige. Want uh, Paul Reumer is dat ook. Ja, Dank u ja, Graag gedaan, dankjewel. dankjewel.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 Bonny Knips naar haar zo'n Spinvis speciaal voor u. We gaan de Nationale nieuwskist van Lunch spelen. We gaan op zoek naar de nieuwscanner van deze week. Hans Frieler uit Hengelo is uh, mijn gast. Welkom. Ja, Dankjewel. Uh, als het u lukt om de nieuwscanner van deze week te worden, dan wint u 300 euro. Um, ja, ik weet ervan. <laughs> ja, en u weet ook wat de hoogste score is: <laughs> 135 punten. Dan blijf ik dat ik hier ben. <laughs> ik ben zeer blij. Zeker gezien. Gisteren ben ik zeer ja. blij dat u er bent. Ja, ja nee, we, zijn, we zijn heel blij met mensen zoals u die uh, de moeite ja, nemen om te komen. we gaan ervoor. Nou ja, maar misschien doet u het wel verschrikkelijk goed. Ik hoop het althans, ik zou het heel leuk vinden. We gaan de eerste ronde doen. Ja, ik ben getraind. Dus. Ja? En waarom bent u getraind? Eh, lezen gisteren. Volksland. Eh, NRC, M, eh, alle kranten die mijn app staan op mijn, voice, op mijn uh, iPhone. Maar u bent visueel gehandicapt. Hoe leest u dan? Mijn iPhone die praat tegen mij. Oh, dat is gezellig. Die heeft, ja, maar die heeft hij van jou ook, want die heeft een voice-over systeem. Oh, oké. Okay. Dus dan kun je de voice-over aan. Hij je drie keer tikt op het beeldscherm, dan gaat de voice-over aan. En dan loopt hij de oren van de koop. Oké, oh, gezellig. En zo krijgt hij al het nieuws tot. U. Ja, ja. Goed, we gaan de, de eerste ronde spelen. Uh, ik ga een aantal vragen ja. stellen en uh, eens kijken hoe ver we komen. Hans Vielen, veel succes. Ook vandaag weer verhalen over gevechten, beschietingen door tanks. Opnieuw tientallen doden en gewonden. De Nationale Nieuwspits. Ondanks de... alles blijft Kofi Annan ophouden. Als de is, kunnen we nog steeds Kofi Annan benadrukte dat pas komende donderdag een volledig staakt-het-vuren bereikt moet zijn. Als uiteindelijk Assad daar uh, zich niks van aantrekt. The dan ligt er verder niks op de tafel. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton... legt de schuld bij één land neer voor het uitblijven van een oplossing voor Syrië. Volgens Clinton zorgt dat land ervoor dat Assad aan de macht kan blijven. Over welk land sprak Clinton? Rusland. Ja, dat uh, tijdens de G8-top in Washington zal Clinton Rusland uh, daarover aanspreken Daarop. Tot nu toe hebben Rusland en China steeds geweigerd om resoluties te steunen... Uh, die Assad aanpakken. De tweede vraag. Hoe heet de Amerikaanse ambassadri ambassadrice... ambassadrice, Hoe moeilijk is dat woord niet... bij de Verenigde Naties, die Damascus namens de Veiligheidsraad heeft opgeroepen... om voor 12 april, voor morgen dus, alle geweld te staken? Weet ik niet. De ambassadrice van Amerika bij de Verenigde Naties? Nee, weet ik niet. Suzanne Rice is dat. Nee. Suzanne Rice. Ik lees u een kop voor uit een krant. De vraag is, waar gaat die kop over? U krijgt drie mogelijke antwoorden en dit is de kop. Is het de woensdag van de waarheid of van de waanzin? Vraagteken. Gaat het over één? Een vooruitblik op het inmiddels gepresenteerde rapport van de commissie De Wit... over de rol van de Nederlandse overheid in de bankencrisis van 2008 gaat het twee. In de eredivisie staan vandaag twee topduels gepland... waarbij vier van de zes kanshebbers op de titel in actie komen... Of gaat de kop over Brussel? Het openbaar vervoer komt na een staking van vier dagen weer langzaam op gang. En het is de vraag of er problemen zullen ontstaan. Kun je nog één keer de kop noemen? De kop is, is het de woensdag van de waarheid of van de waanzin? Gaat mm -hmm. het over De Wit, over de Eredivisie of over Brussel? Nou, ik gok Brussel. Dat is jammer. Het ging over de Eredivisie. Ja. Ja, kop uit de Volkskrant. Ja. ja. Het is dus super woensdag in de Eredivisie vandaag. Ja, ja. Er zijn nog veel kandidaten voor het kampioenschap. Zelfs de nummer zes in de stand, Heerenveen, kan nog kampioen worden. De Vriezen spelen vanavond thuis tegen welke ploeg? Uh, King Ajax. Dat is goed. Tja, andere duels AZ, FC Twente, RKC, ja, PSV, Roda. Ja, u bent een voetballiefhebber? Ja. Roda Feyenoord is de laatste. Goed, twee punten tot nu toe. Ik laat u een fragmentje horen. En de vraag is, wie is hier aan het woord? Dat betekent dat de kans om in ons land een statuut te krijgen... en uiteindelijk de nationaliteit is achtmal groter... dan terug naar het land van herkomst te worden verwezen. Philip de Winter. Ja, herkenbare stem ook, hè? Gisteravond gehoord. Bij? Oh. Bij Paul en Witteman. Doe heb ik al een, een, een vinkje gezet. Oké, okay, daar zat hij. Goed, uh, de zesde vraag. Het online meldpunt dat gisteren werd geopend door het Vlaams Belang, de politieke partij van Philip de Winter, ligt inmiddels plat. Wat ik, mijn vraag nu is, hoe heet dat meldpunt? Uh, even denken, uh, illegalen. Ja, meld ja, ja meld illegaliteit is goed. ja, okay. ja Tegenstanders die hadden um, uh, via sociale media opgeroepen om de website te overladen... met meldingen over de illegaliteit van die site zelf. Honderden mensen deden dat en uh, dreven de spot met het initiatief... Uh, en met het Vlaams belang en baf, daar ging de site. Um, bij de volgende vraag kunt u nog vier punten erbij verdienen, maximaal. Uh, u krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wat bedoelen we? Het gaat dus om een term uh, of een naam. Als u het antwoord denkt te weten, dan zegt u stop. Maar denk wel goed na, want u krijgt geen herkansing. Een onderwerp, hè? Ja, onderwerp okay. uit het nieuws. Komt aan. Vier. De sterrenhemel die mij toen begeleide, is nu aangepast. Drie. Ruim 200.000 documenten over mij zijn online gezet. 2. Um. Aanstaande zondag is mijn drama precies 100 jaar geleden gebeurd. Uh, de, de Titanic. Ja. ja, de Titanic, precies. Ja. Ja. Ja, de sterrenhebel die met toen begeleid is nu aangepast. Het ja. gaat over de 3D-versie uh, van de film Titanic van James Cameron. Het yeah, is een ja, foutje dat is origineel ja. verbeterd. Uh, Aan een opmerking van een astronoom heeft hij de sterrenhebel... waar Roos, de hoofdpersoon natuur, aangepast. Um, ja, ja. En de, er zijn dus heel veel documenten online gesteld. Uw nieuwsfactor is zes. We gaan zo door met uh, de tweede ronde.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 Gisteren presenteerden de nieuwe PvdA-leiders een nieuwe plannen voor de Partij van de Arbeid. Collectieve welvaart boven individuele rijkdom, dat is de kern van de koers. Zo moeten mensen met hogere inkomens meer belasting en meer huur gaan betalen en de hypotheekrenteaftrek gaat omlaag. De stelling waarop je kunt reageren is dus de koers van Diederik Sampson, is wat de PvdA nodig heeft. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dus 7070, dat kost u 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op www.standpunt.nl of twitteren hashtag StamPunt. Om half twee te gast in Stam.nl, Diederik Sampson. De koers van Diederik Samson is wat de Partij van de Arbeid nodig heeft. Hans vrienden. De Nieuwsfactor van 6. Um, we gaan 90 seconden lang zoveel mogelijk vragen op u afvuren. Als u het niet weet, dan roept u pas. dan wil ik graag een antwoord horen. Ja. Succes. Dank De nationale nieuwsquiz. Welke kandidaat staat uit de race voor het Amerikaans presidentschap? Rick uh, uh, uh, Santorum. Rick Santorum is goed. De laatste beperking die golde rond een kalkoenbedrijf wegens welke ziekte in Limburg zijn opgeheven? Vogelpest. Vogelgriep is goed, uit CBS-cijfers blijkt dat wat een grote rol speelt bij het dan niet willen afstaan van organen na de dood. Religie. De tunnel ja. op de N62 was gisteravond afgesloten vanwege loslopende dieren. Welke? Schapen. Ja, is goed. De eerste persoon die in welke stad werd opgepakt op grond van het kraakverbod gaat vrij uit. Amsterdam. Is goed. Welke verdachte is volgens nieuw psychologisch onderzoek toch toerekeningsvatbaar? Blijf ik. Is goed. Het seizoen van welke fulham is voorbij nu hij een voetbreuk heeft Louise. opgelopen? Louis. Is goed. Welke partij wil dat mensen met een vermogen vanaf 125.000 euro zwaarder worden belast? Het even aan weet. Is goed. De komst van een nieuwe grondwet in welk land is vertraagd? weet Welke minister zal de inspectie afsturen op scholen die leerlingen met slechte cijfers willen verbieden om eindexamen te doen? Schilfschilfschilfschilfschilfschilfschilfschilfschilfschilfschil van Bijsterveld. Ja. de marinekazerne uit welke plaats zal gesloten worden? Doorn. Is goed, wie zal als vijfde en laatste commissaris van Ajax binnenkort aftreden? Kruijf. Is goed, de keizer van welk land heeft sinds gisteren de Britse premier Cameron op bezoek? Uh, wat wil ik hier? Japan. Pas. Het personeel van de veerboten van welk Europees land staakt 48 uur? Pas. Griekenland, de oneenigheid over de dood van welke belangrijke Nederlander blijft maar voortduren? Uh, Willem van Nooyen. Is goed, in welk land gaat het Rotterdamse havenbedrijf een nieuwe haven ontwikkelen? China. Brazilië. Welke gemeente wist ja. al sinds 2006 dat een zwembad Reeshof gevaar was de roestvorming? Tilburg. Tilburg is goed. Ja. Ja, u had er um, 23 goed moeten hebben. Ja. <laughs> uh, en dat, uh, dat heeft u niet gehaald, hè? Dat nee. moet ik... U had 11 uh, goed, dat is toch eigenlijk heel prachtig. Dat betekent ja. dat u eindstand op uh, 66 gekomen is. Ja. Nou. Uh, dus dat is eigenlijk, eigenlijk wel netjes. Ja, daarom, ik, ik voel me niet bezwaard, dus ik heb mijn best gedaan. Ja, u en, uh, meer dan uw best dan. Ik, ik gun de winnaar alle, goed, alle genoegen met z'n 300 euro, dus uh, no problem. U krijgt uh, de, de originele lunchradio en twee kaarten voor de beeld- en geluid-experience. Wow. <laughs> ja, dat is zeker wel. Wow. En twee kaarten voor de beeld- en geluid-experience hier... Uh, uh, um, ja. Ja, op dit Mediapark. Dank dat het u was, Hans Vielen. Graag gedaan. En een goede reis naar huis. Dank u wel. Nee, we gaan naar ja. Albrecht van Deun. Daar gaat u maar kijken, naar kijken, de ja. tentoonstelling in beeld en geluid. Wij zijn straks terug in de tweede uur van lunch na het uitgebreide NWS journaal Graag tot zo meteen.